Nathalie, een huurspelserie van Gerven Rips. Regie, Ad Leuple. Oh, ik, ik heb altijd graag gereisd. Toen ik eenmaal getrouwd was. Toen vader en moeder er nog waren. Voor de oorlog nog. Toen de nazi's er de macht hadden, toen, toen ben ik toch nog vijf in Hamburg geweest. Thuis. Thuis, ja. Ja, het was toch nog altijd echt je thuis. Je woonde in Holland, je had je eigen man, je eigen kind, je eigen huishouden en toch... Ah, nou, die waren ook altijd zo blij als ik kwam. Maar ja, ik nam al dit kaas mee. Daar was vader zo dol op. Haalde hij een paar flessen bier, haalde hij de overbuurman, oh, met Hollandse kaas. Nou, dat was wat. Hè. En ik smokkelde dat allemaal mee. Zes pond, acht pond heb ik zo wel eens meegenomen. En nooit gesnapt, nooit. Net als vroeger, in 16, 17 en 18, toen ik bij het spoor was. Moeder zei altijd weer: Nathalie. Du komst toch immer door. Oh, nooit gesnapt. Ja, ik snapte het soms zelf niet. Maar ik denk. Ach, ik had altijd een kind bij me, dat scheelt zoveel. En een beetje onnozel kijken, net doen of er niks aan de hand is. Nou, dat kon ik, dat kon ik. Heel goed. Oh, heerlijke dagen waren dat altijd. En ze waren ook zo blij dat ze mij weer zagen. En. En vader, ja, was ook echt gelukkig als ik kwam. Ja, hij hield toch nog steeds heel veel van mij. De moeder heeft me dat ook gezegd. maar gezegd. Dat geloof ik ook. Ja, later geloofde ik dat ook wel, toen hij dood was. Ik was er nooit helemaal zeker van. Ik dacht altijd. Die kan dat nooit vergeten dat ik hem toen heb laten zitten in 19, dat ik toen het huis uit ben gegaan naar Koornham zonder hem wat te zeggen. Uh, hij kon nog steeds zo streng kijken, hè? maar naar moeder of de buurman, oh en naar de hond, ja nooit meer naar mij. Oh, oh nee, oh, ik voel me zo vies. Het is net of er elke dag meer vuil uit de wond komt. In plaats van dat het minder wordt. Nee, nou, het vuil kan er natuurlijk ook maar beter uit. Het moet er niet in blijven zitten. Maar, maar dat komt steeds maar nieuw. Nou, Nathalie, niet de kop laten hangen. Daar wordt het zeker niet beter van. Ah. Ik ben wel vies, maar ik ben niet lastig. Nee, een beetje moed heb ik nog. Oh, het liefst zou ik nog één keer met de trein naar Hamburg. Ah, geen wonder dat ze blij waren als ik kwam. Zeven kinderen hadden die gehad. Twee jong gestorven. Drie jongens hadden ze grootgebracht. En twee meisjes... Hans sneuvelde al in veertien. Frits ging naar Amerika, is nog één keer terug geweest. En toen kort erop omgekomen. Bij Caracas. La Guardia. Erik gevlucht, die zagen ze ook niet meer. Ach, nog eens naar Hamburg terug. Wie weet hoe slecht me dat zou bevallen. Ze zijn er niet meer. En ik lig hier. Niet lastig, maar wel vies. Ach. Of dat goed afloopt met mij hier, ik weet het niet. Of ik hier nog ooit wegkom. Nou, niet aan denken. Ach. Dan droom ik me nog maar eens goed in dat ik toch naar Hamburg reis. En dat moeder er nog is. En vader. Zo, ik ga nog maar eens een keer luisteren. Het kan nog, de laatste keer. Thuis, als ik eenmaal thuis ben, nou, dan kan ik de radio aanzetten wanneer ik het wil. Maar het ziekenprogramma, ik bedoel het programma hier, van het huh? ziekenhuis. Nee, dat kan dan natuurlijk niet nee. En morgenmiddag ben ik hier niet meer, huh? zo. Oh, heb ik dat ding weer. Zuster Tilly, dat wordt nou gewoon misselijk. Zie je wel, daar heb je haar weer, zegt ze, omdat het de plaat is die ze voor mij draaien. Nergens andersom. En omdat het Duits is en ik een Duitse ben. Ja, denkt ze. Nou, ik vind het zelf ook al lang vervelend. Wat heb ik met die slagers te maken? Mooi? Mooi, Mooi vind ik ze ook niet, maar ik krijg het wel op mijn boterham. Wel, Zuster Tilly, heb je het gehoord? Nou draaien ze toch alweer die plaat met al die Duitse liedjes erop. U zou er wat aan doen. U hebt het aangehaald. Ja, een verzoekplaat is een verzoekplaat en elke patiënt heeft zijn rechten, dat weet ik. Maar heeft u er nou wat aan gedaan? Ik heb geen tijd om de hele dag met uw bedradio aan mijn oor te lopen. Wat is er aan de hand? Heeft ze weer die plaat voor mevrouw Ros gedraaid waar u zo'n ekel aan heeft? Is dat nou zo erg? U gaat morgen weg. Ja. Trouwens, u hoeft toch niet te luisteren? Als een andere plaat u niet bevalt, luistert u ook niet. Niks zeggen. Al die andere platen bevallen haar zeker wel. Niks zeggen. Hm, mooi is dat. Ik had het u gevraagd. Ah, zie je nou wel. Ik heb u wat gevraagd. Ik mag toch zeker wat vragen of u het gedaan hebt. Oh, goed dat u net komt, hoofdzister. Heeft is u gebeld. Wat is er aan de hand? Nou ja, moet u horen. Ik heb zuster Tilly al een paar keer gevraagd... of ze er niet eens voor kan zorgen... dat ze niet steeds weer de plaat met die Duitse liedjes draait. Ah. Ja, ik weet dat het een verzoekplaat is voor mevrouw... Niks zeggen, niks zeggen. En ik heb dat dings niet eens gevraagd. Ik heb er zelf genoeg van. Zuster Tilly heeft het aangehaald. Ze draaien hem zo vaak zo ontzettend vaak. Je wordt er gewoon misselijk van. Nou, u knapt aardig op, hè? Ja. U begint alweer hoog van de toren te blazen... Waarom is het eigenlijk zo erg? U moet maar bedenken dat het ziekenhuis er in de eerste plaats is voor werkelijk zieke patiënten. U gaat morgen naar huis? Nou, daar kunt u ook niet op een belletje drukken om een zuster te roepen als er op de radio iets wordt gespeeld dat u niet bevalt. Die zet haar op haar nummer. Nou, nee, logisch. Maar ik had nog eenmaal tegen zuster Tilly gezegd... Zuster Tilly heeft meer te doen. Trouwens, ik heb u verzoek door. Ah, dacht u dat, dat ik elke keer om die plaat vraag? Van mij mogen ze best eens wat anders draaien. Mm -hmm. Trouwens, ik heb u toch al een paar maal gezegd... dat ik mijn buurvrouw heb gevraagd die plaat... die ik toch ergens thuis moet hebben liggen... voor mij mee te nemen. Da daar staan liedjes op die wij vroeger leuk vonden. Ja. En, en ze heeft hem meegenomen. En die heeft hem gisteren meegenomen en afgegeven. Nou, kijk eens aan. Ja. Dan zal ik toch eens even informeren bij de balie. Ja, graag. Nou, zie je? Je moet maar van je afbijten. Niet meer alles nemen. Ah, dat zijn ook Duitse liedjes Zullen er ook wel niet bevallen En ik weet eigenlijk helemaal niet meer Wat voor liedjes dat zijn Jodelen Wandervogel zo wat. Ja Wij hebben die platten maar weinig gedraaid En jaren en jaren terug Nee, Ik, ik weet werkelijk niet meer wat daarop te horen is Mooi stad. Blij dat ik weer ga Piet Snot bij je. Gewoon Piet Nou, daar kon ik nog wat van leren. Ja. Maar ze is vervelend. Gewoon vervelend in de omgang met mensen. Als iemand ziek is, is hij ziek. En nou knapt ze op. Nou moet ze maar weer tegen kunnen. Ja. En ja, maar... Ik ben verliefd. Oh, ja. Maar als alle verliefde zusters gingen lopen zingen, dan konden we beter een musical beginnen. Hè? Dan konden we beter uh, een theater maken. Zou die zelf wel eens verliefd zijn? Ik kan me gewoon niet voorstellen. Ze is zo'n harde. Maar ze is zo goed. Hè. Te goed. Echt, ik ken er geen Ik zou geen betere leden hier voor dit werk. Maar verliefd, zo is Zoals ik, soms. Ah, al door niks anders meer willen denken. Al door maar weer een beetje willen dromen, een beetje sentimenteel zijn. Lekker, lekker een beetje douchen zo Gaat die? Gaat die niet, Nee. Er niet van, als de boer niet op ze plaatst. <lacht> oh, ik vind de zusters tegenwoordig anders dan vroeger, hoor. Oh. Vroeger had je natuurlijk meer diakonessen en nonnen, die deden toch meer uit liefde. Nou, oh, als je die van tegenwoordig soms meemaakt. Och. Nee, het is dan niet meer het liefdewerk zoals dat vroeger was, geloof ik. Oh, het is zwaar werk. Als ze we het goed doen, is het hard werken, hoor. Vroeger werden die niet betaald. Ja, die moesten het wel uit liefde doen. Dat is tegenwoordig gelukkig een stuk beter. Het is zwaar en moeilijk werk, vind ik. Maar ik zou het niet graag zelf moeten doen. Oeh. Ah. Van mij mogen die goed betaald worden, hoor. Die verdienen het. Zwaar werk, vies werk, ja, hoor. En ze moeten ook veel geduld hebben. Ze zijn toch aardig, ze doen hun best dus. Toch. Vroeger was het nog echt liefdewerk. Ja. Geld en vrije dagen kon ze niet zoveel schelen als tegenwoordig. dat zegt u. Heeft u vroeger ook wel eens in een ziekenhuis gelegen? Nou, die liefde zusters, die speelden heel wat meer de baas over je dan ze hier tegenwoordig doen. Die wisten altijd alles beter. Ja, dat is mijn ervaring. Nou. Zo. Kruip er toch nog maar even in. Kan ze allemaal niet zoveel schelen. Hm. Ik ga lekker morgen naar huis. Afgelopen. lopen. Nou, die weet niet waar ze over praat. Maar niks meer zeggen. Ik ben blij dat ze weggaat. Veel plezier heb ik aan die niet gehad. Met de volgende zal ik het misschien beter treffen. Je moet toch een beetje boffen als je hier zo met z'n tweeën ligt de hele dag. Ik zou wel naar huis willen Net als die hiernaast Maar ik kan niet ik, ik kan gewoon niet En zij van boven kan me wel helpen Ja, dat heeft ze gezegd Dat zou ze doen Maar ze kan me niet verzorgen Al dat vuil weer uit die wond Maar Als ik weer thuis ben Heb ik er wel een fijne vriendin bij gevonden Hier Hier pas gewoon de buurvrouw van boven. Oh, wat zijn mensen soms toch raar. Meestal liepen we elkaar voorbij, een knikje. Ik zei het nog, zij moest er ook zo om lachen. Die had ik eerder willen leren kennen. Maar ja, ze was niet van de kerk. Daar ging je niet zo gauw mee om. Woon je toch boven elkaar. En ze is ook alleen. We kunnen het best nog een hele tijd goed met elkaar hebben. Ze heeft geen man meer, geen kinderen meer thuis. Ze is wel een stuk jonger, maar ze heeft begrip voor andere mensen. Ze is vriendelijk. En niet bang. Een die zich niet heeft laten ringelooren. Zo een had ik eerder willen leren kennen. Van kerken moet ik eerlijk gezegd niet zoveel hebben. Ze zijn me te veel van zo is het en niet anders. En dat de mensen elkaar moeten helpen en er willen zijn. achter dat zie je buiten de kerk ook wel. Ja, zo is het. Daar hoef je niet voor bij de kerk om elkaar te helpen. Ze praat niet zoveel die. Alleen als ik het prettig vind, maar ze kan zo verstandig praten. Oh, die heeft doorgeleerd. Dat denk je als je dat zo hoort, maar niks hoor. Ze heeft net zoveel school gehad als ik. Lagere school en daarna niks meer. Maar ze heeft wel veel meer gelezen, naderhand. En zij is niet bang geweest. Zoals ik. Die heeft meer van zich afgebeten. Oh, daar ben ik maar een onnozel schaap bij geweest. En dat ik dienstbode ben geweest en dat ik uit Duitsland kwam, nou, dat vond ze heel gewoon... Die hiernaast, nota notabene, terwijl ik toch bezoek heb, ik hoor het haar nog zeggen. Mijn hulp vertelde me net, dat was mijn hulp die hier net zat. Ik vertelde haar dat mevrouw Roche vroeger Duitse dienstbode was hier. Mijn hulp vertelde me dat ze een hekel had aan die Duitse dienstmeisjes. Ze werkten voor minder geld, daarom hadden de mevrouwen ze graag. Maar bij de Hollandse meisjes zette dat natuurlijk wel kwaad bloed, logisch. Maar oh, bij haar ook een beetje hoor Och, ik Ik was toch zo moe Ik was toch zo woedend Ik begon te huilen Voor minder gewerkt Leren voor meer Oh, ik kon goed werken Ze hadden mij graag Ik heb nooit voor minder gewerkt dan een ander nooit Dat hadden ze mij thuis al bijgebracht. Maar ik was zo moe En zo woedend En zo moe oh, ik, ik kon wel huilen Nou dat had je haar van boven moeten horen. Heel kalm. Bent u zelf ook in betrekking geweest, mevrouw? Ik? Nee, ik niet. Mijn vader was Rijksambtenaar. Nee, dat zou hij nooit goed gevonden hebben. Dat was ook helemaal niet nodig. Heeft u ooit naar een andere betrekking moeten solliciteren? Nee. Mijn vrouw getrouwd. Mijn man was ook Rijksambtenaar en dat... Uh... Wat weet u dan van de moeilijkheden van dienstmeisjes af? Waar kunt u dan eigenlijk over oordelen? Waar praat u over? Als u niet eens weet wat het is bij een ander in betrekking te zijn. Hm, ik heb al meer dan tien jaar hulp. Denkt u dat ik niet weet waar ik het over heb? Ik ken er genoeg. Hm. U heeft geen betrekking, u heeft geen kinderen thuis. Alleen een man om voor te zorgen. Maar ik eens vragen waar u dan op uw leeftijd eigenlijk hulp voor nodig hebt? Die zat, daar had ze niet van terug. Hoe kunt u daarover oordelen? Ik heb u niet gevraagd zich met mijn zaken te bemoeien. U moet niet zulke hatelijke opmerkingen aan het adres van mevrouw Roche maken. Die nam het voor mij op. Die zegt niet veel, maar als ze wat zegt, nou, die weet wat je moet zeggen. En ze kan luisteren. Ja, ik praat meer tegen haar dan zij tegen mij, maar... Die is tenminste geïnteresseerd... Als ik die van mijn reizen vertel. Oh, die is niet jaloers. Zelf is ze alleen maar een paar keer naar de Veluwe, naar Brabant en naar Zandvoort geweest. En toch, die luistert naar je. Zonder aanmerkingen te maken. Zonder zo'n beetje uit de hoogte te doen zoals de meeste. Ja, ik heb haar zelfs van mijn reizen voor de oorlog naar Duitsland verteld. naar Hamburg, naar Altona, naar, naar huis. Ah. Al die bruinhemden overal. O, oh, brutale lummels. En overal zag je ze. Die bruine pest noemde moeder ze. En toch kwam je weer als een kind naar huis. Je was al zo lang weg, jaren getrouwd, had zelf een kind en doch. Als een kind kwam je thuis. Ze woonden in de keuken. Dat kon toch zo gezellig zijn. Vader was overdag weg. Frische lucht snakken. Nog immer ah. Of in de knijpen zitten. Hij ging steeds meer naar de kroeg die laatste jaren. Moeder. Moeder maakte zich ongerust. Alles erger over die nazi's. Erger. Alles erger in magen. Ah. Met moeder heb ik toen toch nog zo vaak heel fijn over vroeger gepraat. Ik heb haar nog verteld van die avond dat we alle thuis waren en we van haar langer mochten opblijven. Vader was weer na een vergadering van de gewerkschaft, van de, van de partij, of zo wat, nou, en hij zaten zo gezellig met z'n allen rond de tafel in de Keuken. Ik zat op de sofa zegt Hans dat hij graag ook eens op die vergadering zou kijken. Want hij had zo gehoord van andere mensen dat vader die avond zijn mond weer eens open zou doen. En dan ging het los. Hans had zo graag gehoord wat vader daar nou zou zeggen, zegt Frits. Ach ja, ik weiß schon. Ja, je zegt daar afdoel. Doe me jongens schon wieder ik is in de steven. Ja. Ja. Ja. Ja. Wist moeder dat niet meer... Doe du, me jongs, schon wieder kennen isen unter de Stiefel. <lacht> ja, als wij een ijzer onder onze schoenen hadden verloren... en we hadden hem niet op tijd gezegd... damit er een nieuwe onder kon slaan, op de leest. Nou, nah, dan zwaaide er wat. Voor straf gooide hij zo je schoenen het raam uit, de straat op. En dan keek hij... Doe me jongs, oh. schon wieder kennen isen unter de Stiefel. <lacht> Gelacht dat wij toen hebben. Nee. Ik weet nog dat ik daar op de sofa... al naar moeder moest kijken. Die huilde van het lachen. Nou... nou dat wist ze niet meer. Oh, oh, wat ze ook was vergeten. Dat ik daar ook een keer op de sofa zat... in mijn pyjama al. En dat ik onder de tafel keek... en dat ik daar opeens... een korst brood zag weglopen... Was naar rat. Ach. Oh. Oh. Nou, nee. Nou, au. O. Ik denk dat ik weer een poeder moet vragen straks. Het is net of de pijn veel vlugger komt de laatste tijd. En veel harder. Nou anders denken. Januari, 33, was ik daar ook. 30. Januar 1933. Berlin, Wilhelmstraße. Van 7 uur abends bis 1 uur nachts ziehen die Kolonnen der SA en Deutschnationaler verbände Mit Fackeln an der Reichskanzlei. Hm. In erleuchteten Fenstern stehen grüßend Adolf Hitler, seit heute Reichskanzler, hm. und der Reichspräsident von Hindenburg, der ihn berufen hat. Hm. Die Nationalsozialisten triumphieren. Herr Tun werde es Dach nach Dach brutaler. Die hatte Hitler neu Kanzlermutterler geworden. Die werde Tun pass gut brutal. von Menschen, die in einem sinnlosen von ja, Erik sliep elke paar dagen ergens anders. Nee, die hadden ze nooit de macht moeten geven. Toen die de macht eenmaal hadden, gaven ze die niet meer uit handen. Ach. Ach. Oh. Oh. Huis aan huis gingen die met die SA-kerels en die lummels van de Hitlerjugend. Waarom er niet werd gevlacht, waarom er geen Hitlergroep werd gebracht, waarom niet dit of niet dat. De kinderen werden gebruikt om de ouders te verraden, op school te vertellen wat er thuis van de vuren werd gezegd. Ach, nee. Oh. En meteen op de vuisten en afranselen. En met die dolken van ze dreigen. Snot, jongens, nog. Frits toch ook? Kwam in 36 uit Amerika. Hij staat in haven. Ach, wist Frits veel. Nou ja, hij wist het natuurlijk best, maar hij deed zomaar. Hij was toch ook niet meer in Duitsland geweest? Hij was toch voor dertig al jarenlang weg? Hij deed net of hij niet wist dat je de Hitler goed moest brengen... als die Nazi hymne werd gespeeld. Wat is dat voor een walzer? Ja, ah, dat zei hij tussen al die mensen die met hun armen omhoog stonden. Nou. Oh. Ah. Die jongen. Oh. Vader heeft hem s'avonds uit het ziekenhuis moeten halen. De hele week kon hij nauwelijks bewegen. Alles deed hem zeer. Wekenlang heeft hij kreupel gelopen. En toen hij weer terug ging naar Amerika... trok hij nog met zijn been. Ah. Oh. Wat hadden ze die te pakken genomen. En dan... in Caracas... is hij een paar maanden later omgekomen... Volgens de ene brief had hij een hartaanval gehad. Volgens de andere was hij verdronken. Maar oh, daar zat wat achter. Hij had daar ook herrie gehad met de Duitse kolonie. Ook allemaal Nazi's. En die waren zo brutaal. Die hebben hem dan nog met een. met een hakenkruisvlag op de kist begraven ook. Oh. oh, oh. Ach, nee, nee, nee. Oh. Het gaat niet meer weg. Ik geloof dat het niet meer weggaat. Zeg, mevrouw Roos, ze draaien die plaat van u vanmiddag nog. Ik heb het zelf gevraagd. Over een half uurtje of zo. Wat is er met u? Ach, nee, kind. Er is niks. Ik ben alleen zo moe. Zo ontzettend moe. En ik geloof dat ik weer een poeder moet hebben straks. De vorige poeder heeft u vanmorgen vroeg gehad, hè? Ja. Nou, blijf nou maar gewoon lekker rustig liggen. Ja. Ik zal wel afspreken dat ze die plaat een volgende keer draaien. Ik ga meteen naar de hoofdzuster. Die plaat, ach, als je het nou hebt gevraagd. Nee, nee, laat ze maar draaien. Ik wil eigenlijk wel weten wat erop staat. Ik weet het niet meer zo. Nou, nou, Nou, luistert u straks maar lekker. Over een half uurtje of zo ongeveer. Ik ga nu eerst naar de hoofdzuster. Tilly... Tilly, Ja mevrouw. hoe komt het dat jij vandaag zo vrolijk bent? Alles weer in orde? Oh, ja hoor. Staat hij weer op je te wachten? U zegt het wel eens van een ander, hè? Maar u bent er zelf ook zo in. Niet nieuwsgierig, maar wil wel alles graag weten. Nou, staat hij nou wel of staat hij niet op je te wachten? Nou zeg, het is een ander. Nou, dat had ik toch niet gedacht van jou. Maar ach... Hè. Liefde is een kunst, die moet je niet te laat leren. Heb ik u zelf horen zeggen. <laughs> Mooi is hij. Haast je maar langzaam. Het laatste maal dat ik thuis ben geweest... dat was in 38. Dat was een spannende tijd toen. 2 maart wilde Hitler Oostenrijk hebben. In september die Tsjechoslowakije. Oh, Erich... Luisterde soms de hele Dag naar de Radio. Toen Hitler im Reichstag sprak. Meine gelassenen, gelassenen. Herr Bundeskanzler. Ik danke Ihnen für Ihre Begrüßungsworte. Ik danke aber vor allem Euch, die Ihr hier angetreten seid. Und die ihr ik heb dafür, dat het niet de wille en de wens van weniger ist, is, om dit grote volksdeutsche Reich te begründen, maar dat het de wens en de wille des deutschen Volkes selbst is. die werden elk jaar brutaler. En elke keer als die hun zin kregen, werden ze weer brutaler. Ze zetten grote mond op. Hij liet die Soesnik van Oosterheid daar in Brechtesgaden... gewoon weer urenlang zitten om op zich te laten wachten. Vernederde hem. Stuurde hem dan met lege handen terug naar Wenen. En dan, opeens... stuurde hij zijn troepen over de grens. En niemand deed wat. De brutalen hebben de halve wereld. Toen hij dan een paar dagen later zelf in Oosterrijk kwam... mens. Daar werd je toch bang van als je dat over de radio hoorde. Ah. Oh. Daar werd je werkelijk bang van. Het was net of alles lukte. En hij beriep zich maar op, op die voorziening, Op God. En hij deed maar. De broedtalen krijgen de hele wereld. En ze worden nog bejubeld en bewonderd ook. Je werd daar bang van, ja. Daar komt oorlog van, zeiden wij. Maar... De meeste mensen geloofden daar niets van. In Duitsland niet. En hier ook niet. Ah. Moeder. Moeder was nog heel goed. Toen ik bij haar was. Ja, vader was dood. Ze was alleen. Maar heel flink. Ah. Vader is doodgegaan van verdriet toen hij hoorde dat Frits was omgekomen. Weer een jonge weg. En al die erger over die nazi's... ...hij dacht dat hij Erich ook wel nooit meer zou terugzien. En daar heeft toch een, een oude collega die hij... ...daar al door in de knijpen zag... ...hem wijsgemaakt dat hij rauwkost moet eten... ...voor zijn magen. Nooit bij een dokter geweest, nooit ziek geweest, zijn leven lang niet. Hij dacht natuurlijk nog dat zo wat goed voor hem was. Oh, rouwkost... Drie weken daarna was hij dood. Op die kost voor ons uh. niet droog genoeg waren. Oh ja, zo was het. Hè. Nou hij hield toch wel van zijn kinderen. Van ons allemaal. Maar dat ik zo van huis zou weglopen, zo zonder hem zelfs maar wat te zeggen. Nee. Nee. Nee, dat had je niet van je Nathalie gedacht, hè? Nee. Maar een beetje eigen schuld heb je daar toch wel aan? Hoe kon jij moeder de deur uit laten gaan, hè? En daar in de kou, in de armoed laten zitten? En dan mij nog verbieden naar haar toe te gaan en haar te helpen? Nou, nee. dat had ik niet van jou gedacht. Hè? Nou, daarvan was ik toch werkelijk entzetst. Nou ja, we hebben er nooit meer over gesproken. Eigenlijk gek. Hij was ook altijd zo gelukkig als ik kwam. Hij was ook zo gelukkig met zijn kleinkind. Maar hij kon ook zo verdrietig zijn soms. Zo stil als ik er was. Ja, moeder zei dat ook vaak. Ik zou toch wel eens hebben willen horen of hij daar nou heeft begrepen... waarom ik toen zomaar zonder hem wat te zeggen van hem wegliep. Ik denk wel eens... Misschien heeft hij het me toch nooit helemaal vergeven. Hè? Met moeder was hij weer helemaal goed geworden. Gelukkig. Maar zo gaat het meer. Kijk maar naar Tilly. De ouders redden zich weer. De kinderen blijven de dupe. Kijk maar naar Tilly. Later... Toen hij al twintig jaar dood was... wacht, dan ben je zelf ook twintig jaar ouder. Toen begreep ik hem misschien wat beter. Die ogen van hem, dat... Dat... Dat... dat had hij toch zelf ook meegemaakt. Bij de jonkers. Zelfs bij de hoezaren kwam dat voor... Dat was vroeger heel wat anders heens, militair, als dat nu is. In Duitsland in elk geval. Misschien was hij daar wel zo'n driftkop van. Nou. Ik ook. Oh. Ik wil het niet hebben. Ik wil het niet hebben! Je zult een beetje beter op uw woorden moeten passen. Jij mij zo wat te zeggen. Je eigen moeder... Als je dat nog eens doet... Dan sla ik terug. Uh, ja. ja, zo was ik toen. Dat had ik niet moeten doen. Ik geloof dat hij me dat nooit heeft willen vergeven. Hij was toch bijna twintig. Toen hij nog een kind was... Gaf ik hem ook klappen. Waarom? Een beetje streng zijn. Een beetje gehoorzaamheid bijbrengen, dat kon geen kwaad. Hij toch zelf ook met klappen grootgebracht. Oh, en hoe? Met de riem. Hij huilde niet. Maar hij keek me dan soms zo aan. Alsof hij mij haatte. Nou, dan, dan gaf ik hem juist. Oh, oh, dat was toch eigenlijk verschrikkelijk. Dan gaf ik hem juist. Oh, was ik daar zelf als kind toch zo bang voor geweest. Doe ik het toch? Mijn eigen kind. En... En dat doet toch zeer... Ja... Gehoorzaamheid bijbrengen. Hij werd er alleen maar eigenwijzer van. En nog koppiger. Mijn vader... sloeg mij ook maar. Dat is mij ook altijd bijgebleven. En stel dat mijn moeder mij had geslagen... zoals ik hem... Nee... Nee, dat ik dat heb gedaan. En waarom? En zo vaak. Omdat. God bestaat toch niet! Dat wil ik niet horen. Jij doet wat ik zeg. Hier in huis bidden wij voor het eten. Denk toch Ik wil dat niet toch eens horen van jou. God bestaat toch niet! Jij doet wat ik zeg. Heb je dat goed begrepen? Jij doet wat ik zeg. Hij werd er alleen maar koppiger van. En alleen maar eigenwijzer. Altijd dwars. Dat ding af. Ik wil niet dat de buren de hele dag die negermuziek van jou kunnen horen. Ach, dat zijn niet eens negers. Dat is een zigeuner. Ja. Dat komt uit Parijs. U houdt toch zo van zigeunermuziek? Ik wil het niet hebben en daarmee uit. Django Reinhardt is dat. Autrui de France, waarom mag dat nou ook alweer niet? De buren, de buren, wat willen de buren dan wel horen? Hè? Die willen die zigeunermuziek van u ook niet horen. Ik wil het niet hebben en daarmee uit. Zo was ik. Dat zou ik nu toch niet meer doen, geloof ik. Ach jongen, dat dacht ik niet zo bijna. Geloof me. Klappen. Strenge gehoorzaamheid bijbrengen. Dat was je zo gewoon. Nu, nu ik zelf al zo oud ben. Nu weet ik pas goed hoe lang je zo wat zelf nog blijft voelen. Maar als je eenmaal begint. En je denkt er niet bij na. En je denkt dat hij dan wel zou doen wat je zegt, maar... Hij zegt niets. Hij trekt er zich gewoon niets van aan. Huilt niet eens. Kijkt je alleen maar aan. Alsof hij je... Alsof hij je haat. Zijn eigen moeder. Nou... Nou, daar kun je ook niet tegen. Dan ga je juist slaan... Na de oorlog uh, hoorde je die Amerikaanse negermuziek overal Toen zei ineens niemand daar nog wat van In de kerk ook niet En bidden, bidden Ik weet nu zelf niet goed meer wat ik me van God moet voorstellen Vroeger, uh, nou, je deed zoals je dacht dat het hoorde En nu weet ik het zelf niet meer Eigenlijk moet ik daar toch maar over praten met hem. In al die jaren nooit één woord meer over gesproken. Hm. Mooie boel, hoor. Mooie boel. Als hij weer komt, zal ik hem eens wat zeggen. Gaat het wat, mevrouw Ros? Ja. Over een minuut of vijf draai die plaat van u. Ze belde net op. Goed, mijn kind. Dan zet ik zo dadelijk de radio maar weer eens op de oren. Wat is het eigenlijk voor weer buiten, zuster Tilly? Het ziet er goed uit, maar begin april, je weet het maar nooit. Is het koud? Nee, het is helemaal niet koud. Als het zo doorgaat, dan wordt het een heel mooi voorjaar. Heerlijk. Ga ik morgen meteen een stukje de straat op. Ik hoop maar dat het ook een mooie zomer wordt. We wilden dit jaar naar Oostenrijk. Zijn we zijn al een paar keer geweest. Hoe mooi. Oh, en zulke aardige, nette mensen. Ja, ik hoop ook dat het een mooie zomer wordt. Hoe gaat het nou met u? Zakt het al wat? Ik heb de hoofdzuster gewaarschuwd, hoor. Ik denk dat ze dadelijk wel komt. Hoe gaat het nou? Ach, ja. Wat zal ik zeggen? Ik hoop ook maar dat het een mooi voorjaar wordt. Dat is ook voor de zieke beter. Als de zon wat krachtiger wordt, dat helpt misschien. Ja, vaste. Vast. Zakt de pijn nou wat? Zakken? Nee. Maar ik wacht wel tot de hoofdzuster komt. Hier. Ja. Hier. En ja. op je oren te zetten. Oh ja. Ja, dank je. Nou, ik ben benieuwd. Zo gaat het wel? Ja. Ja. Eerst maar zachtjes. Het duurt nog een paar minuten. Morgen zien we elkaar voor het laatst? Ja. Ik hoop echt dat het met u ook maar gauw beter gaat. Ja. Ja, dank u. Ja, ik hoop dat u zich maar weer gauw helemaal herstellen mag. En een mooi voorjaar. En een mooie zomer. Toen ik in 38 terugging, was zo'n mooie dag toen. Was ook zo'n mooi voorjaar. Was op Hitlers verjaardag. 20 april. Oh, daar was een stimmung bij die. Adolf Hitlerschaftes. Groot duitsland mag en weer. Oostenrijk daarbij. Zonder slag of stoot. Die, die werden met de dag brutaler toen. En een paar maanden later begon hij weer. Toen moest hij de Soedeten hebben. Die wil oorlog, zeiden wij. Maar niemand geloofde het. Bejubeld hebben ze hem. Die speelt wat klaar. Bewonderd hebben ze hem. Ook hier. Kregen we München. Daar ging die Tsjechoslowakije weer zonder slag of stoot. En weer bejubeld hebben ze hem. Ook hier. En die daar in dat dorp. Mijn broer Erich, na, nou, dat vonden ze maar niks dat die bij ons in de kost was. Alsof dat van hun inkomsten betaald werd. En wat zij zei, de vriendin van de vreule, toen de vreule erbij was, waar ik bij zat. Ach, oh, misschien is Hitler voor Duitsland nog wel het beste. Voor hij er kwam was er in elk ook niks. En als ze hem niet hadden gekregen, wat had je daar dan gehad? ...en die mensen die daar zo tegen hem tekeer gaan... ...nouden zijn volgens mij ook de beste niet, hoor. Of onze Erik een soort ontsnapte duchthuisboef was. Nou ja, was hij eigenlijk ook. En wat dient dan al die bewapening van hem voor, vroegen wij? Waarom hebben zij die sterkste Luftwaffe ter terwijl dan? Wat dient dat allemaal voor? Maar wie wilde dat, hoor. Hier in de stad was het niet zoveel beter dan daar in dat dorp... Onder de collega's moest je ze horen. Toch een sterke figuur, zeiden ze. Goed bestuur, moderne staat. Ja. Nee. Nee. Dat is die platte, geloof ik. Ja hoor. Ja, dat is hem. Is dat hem? Ja. Ja. Mooi. Ik ik... Net of je de Weermacht hoort marcheren... Ja hoor, zongen ook zo. Wat zegt u? Net of je weer Duitse soldaten door de straat hoort lopen. Zongen toch altijd, niet Ach, gewoon, dat zijn de gewone, dat, dat zijn kampeerliedjes. Nou, maar ze zo zongen ze zo wel. Ik luister niet meer. Oh, je mag van mij best luisteren hoor. Nee, nee, ik luister niet meer. Wat is er aan de hand? Ja zuster, komt u nou eens even hier en luistert u zelf even. Oeh. Nou hier. Zijn het toch net Duitse soldatenliedjes? Luistert u nou zelf even. Ik kan eigenlijk voor mevrouw Roth. En ik zeg alleen maar dat dit Duitse soldatenliedjes zijn. Dat is die plaat die ze voor mevrouw Roth te haaien. Ik vind het best, maar ik zeg alleen maar. Was, die, die, die, die leerden wij vroeger op school, zuster. Die kent iedereen. Ik, ik, ik, ik wist helemaal niet meer wat er op die platte stond. Oh, ik... Echt... ik, ik vindt, u, oh. vindt u het nou heus zo verschrikkelijk... om eens een paar minuten niet oh. naar dat ding te luisteren? Zuster, ik zeg alleen maar... Ja, maar als u het nou eens niet zei... zou u dat erg vinden? Hm. Mooi is dat. Waarom mag ik het niet zeggen? U mag het wel zeggen. Maar waarom moet u het nou zeggen? Oh, ik, ik, ik... Ik wist niet eens wat er op die platte stond. O, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh. Nee, goed. Nee, nee, nee. oh, We draaien hier alle mogelijke platen. En iedereen moet maar luisteren naar wat haar zin Ja, maar, maar van mij hoeft dat niet. Hey. Oh. Oh. Ja, goed. Maar hoe gaat het met u? Oh. Niet zo best weer. Ach, nee. Nee, nee. Zo die opwinding, dan, dan wordt het weer veel te erg. Dat, dat hou ik niet uit. Maar anders... Mag het het gaat niet weg, die pijn gaat niet weg. Ik, ik word er zo moe van. Geef de pauze even. Zou het een mooi voorjaar worden? Mm -hmm. ja. Ik geloof het wel. Morgen zal het hier lekker rustig zijn. Als mevrouw weg is, blijft het andere bed een paar dagen vrij, denk ik. Oh, nou, ik wist anders wel een gezellig iemand. Ja, ik kom straks nog even bij u terug. Dan krijgt u ook nog iets van met de pijn. Oh, no, ja, ja, zuster, dank u wel. Met die hiernaast wil ik niet meer praten. Het windt mij te veel op. Ik zet maar weer die radio op. I'm <laughs> gonna <laughs> <laughs> Ik weet het niet meer. Huh? Hoort u me, moeder? Huh? Kunt u me verstaan? Ja. Ja, jongen. Ja. O, oh. oh, zuster. Nee, nee, nee. nee. Hey. Heeft u een rustig liggen? Ja. Huh? Huh? Zo. Op u zij graag. Huh? Huh? Zo. U krijgt iets tegen de pijn van mij. Huh? Oh, huh? Zo. Oh, u bent werkelijk flink, hoor. Ja, huh? ja. Nou gaat het gauw wat zakken. Probeer maar dat te slapen. Ik, ik had helemaal niet in de gaten dat het weer bezoek was. Hm, dat niet. Ik had juist nog een beetje met hem willen praten. Kan de volgende keer ook. Nou, zegt hij dat nou? Of droom ik? En uh. wat is er nu van ons allen terechtgekomen? Om Erie is er toch doorheen gekomen? Ja. Die hebben ze niet te pakken gekregen? Zonder u was hij er niet doorheen gekomen. Nee. Nee, dat is zo. Ik vergeet het steeds, maar hij zegt me dat elke keer weer. Ja, ja, het is zo. Wij hebben Erik geholpen er goed doorheen te komen. Ja, gek. Toen ik hier in Holland kwam, vond ik het zo gek. Kinder die thuis u zeiden tegen hun vader en moeder. <laughs> Iedereen hier deed dat. Iedereen zei u. Dat had al zoiets stijfs. Maar kinderen tegen hun eigen vader en moeder... Nou, dat was ik bij ons toch wel wat anders gewend. Wij zeiden altijd doe tegen mekaar. Dat u zeggen, dat is toch wel echt Hollands. Maar mijn eigen zoon zegt ook u nu nog. En dat heb ik hem zelf bijgebracht. Zie je maar eens ik heb hem toch wel geprobeerd mij met je aan te passen dat kunnen ze toch niet van mij zeggen dat ik dat niet heb geprobeerd hè eh, eh. eh. eh. eh. eh. Erik is al er doorgekomen ja God dank oh. dat heeft soms ook mijn haartje geschreeuwd. oh oh dat dat was verschrikkelijk toen toen met die honden, daar op dat terrein. hoe oh, wat ben ik toen geschrokken. Ja. Erich is na de oorlog weer teruggegaan. Hij bleef niet hier. Oh. Ruinen. Alles ruïnen, alles, alles ruïnen waren dan in Hamburg. Hij ging toch terug. Daar moest nog weer afgebouwd worden. Etwas ja. nieuws, etwas besseres. Etwas besseres, ja. Nou ja, dat heb ik toch wel goed gedaan. Erich is er doorgekomen. Hij is met niks bij ons gekomen. Hij is als net zo'n armutshaar weer teruggegaan. Naar de ruinen in Hamburg. Alles ruinen daar. Aufbouw. Etwas besseres. Etwas besseres. Moeder, Mutter heeft ons nooit weer gezien. Hmm. Okay. Ah, die Platte van Joseph Schmidt liet er bij ons achter. <lacht> ja, moeder, es wird im Leben dir meer genomen als gegeven. dat is zo, so. dat is zo, so. vaak. Nou ja, dat is het, hè. Man moest eens leren. Nou. Als je daar dan ook de tijd maar voor krijgt, hè. Nou. Die platten moet ik nog hebben. Die heb ik nooit weggedaan. Ah. Ach ja. Hmm. Aaptmoed. Ja. Nou ja. Ja. Waar, waar heb ik die platte toch gelaten? Waar heb ik die platte toch gelaten? Ik, ik, ik, nee, voor hoosje. Nee. nee huh? Zakt de pijn al een beetje? Ja, zuster. Oh, heerlijk. Uh. Uh. Dit was het zevende deel van Nathalie, een hoorspelserie van Gerver Rips. Nathalie werd gespeeld door Henny Orri, Tilly door Gerrie Mantel, de hoofdzuster door Elisabeth Versluis, de patiënte door Tine Medeba. Nathalie's schoonzuster was Vessia Rode, haar moeder Willy Bril, Erich Hans Hoekman en Frits Olaf Weinert. Een buurvrouw werd gespeeld door Eva Jansen. Nathalie's zoon door Donald de Marcas. e realisatie, Beer Gertenbach en Max Westra. Regie, Ad Leuklund.